De FBI en de politie waren naar hem op zoek sinds 1999 toen hij uit een gevangenis in Puerto Rico ontsnapte. Agosto verdiende miljoenen met het doorvoeren van drugs vanuit Colombia naar de Verenigde Staten. In Nuenen is een nieuw centrum over Vincent van Gogh geopend. De schilder woonde van 1883 tot 1885 in de Brabantse plaats en het Vincentre geeft een beeld van hoe hij toen leefde en werkte. Vanuit het centrum kunnen bezoekers ook een wandeling maken langs locaties die Van Gogh heeft getekend en geschilderd.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 De One More Band die niet meer bestaat. Uh, de tweetal is er een, uh, is opgegaan in een andere band. Writers Rain. Die gaan we straks uh, wat uh, meer aandacht aan besteden. Het is zeven minuten over één. Welkom uh, bij het uh, tweede uur van deze zomerse zondag op ZFM. Duurt tot vier uur vanmiddag. En dan hebben we, als het goed is, uh, de herhaling van Entertainment for You. Maar misschien zou dat wel eens vandaag een live uitzending kunnen worden. Want uh, er wordt natuurlijk nog gehonkbald. Uh, aan het eind van de middag. En het zou dus mij niks verbazen als daar uh, enige aandacht aan besteed wordt. Tussen het Nederlands team en Cuba. Dat uh, straks allemaal in uh, deze uitzending. Uh, natuurlijk hebben we ook nog uh, veel meer dan dat. Het is, uh, acht, uh, ja, ja, het is uh, lekker buiten weer. Het is niet echt overdreven warm. Je kan gewoon. Uh, in het zonnetje lopen, maar je kan ook even gewoon gezellig naar de radio luisteren, zoals bijvoorbeeld uh, diep nummer, naar uh, diep nummer luisteren van Cher Special en Too For Gone.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 Chef breaks a leg again No one on the first row Aiming to be catching If my need God yeah, They help me out I'm too far gone Too far out Said I'm Too far gone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 ...met iets te melden. Uh, het stond uh, gisteren uh, toch wel stijf... ...van de mensen in het Liedjesfabriek in Beverwijk... ...want daar had ze gisteren een optreden... Het ...was klein en kort... ...maar krachtig, deze Fabiana Dammers... ...die daar uh, een optreden van een kwartier... ...heeft uh, verzorgd. Want druk bezig met een nieuw album... ...en dit uh, is nog van een EP... ...van een tijdje terug, All This Craziness... ...en Can't Say No. Daarvoor uh, was het... ...Chef Special... Met Too Far Gone. Die jongens, die hebben ook hier in de studio gestaan. Trouwens, uh, Fabian de Dammers hier ook. Dus uh, het zijn uh, toch nog wel een aantal mensen die hier uh, bij ons langs zijn geweest. Kwart over. Dat betekent eigenlijk dat ik uh, de heer Van Nes zou moeten, moeten aanschouwen. Maar dat is nog even niet het geval. Dus gaan we eerst nog even een, uh, een plaatje draaien. van hetzelfde streek waar zij van Dammers vandaan komt. En dat is vlucht 13. En het antwoord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 Het antwoord van Vlucht 13 was dat. Het is 18 over 1 inmiddels geworden. Het is drie minuten later dan we hadden afgesproken. Maar goed, het mag denk ik geen namen. 7-2 stond het net tegen in de wedstrijd tussen Japan en de Verenigde Staten voor de Japanners. Nou Joop, zijn de Amerikanen bezig om er iets aan te gaan doen? Nou ja, we gingen weg bij 7-5 al, je oh. dat je dat je dat nog kan herinneren. Oh, sorry. Dan ben ik er zeker een beetje naast. Goed, maar goed. Ja, maar een klein beetje, want oh. uh, in de eerste helft van de 7-inning heeft Amerika drie punten gescoord en dan werd het 7-5. En uh, heel even tijd want nu gaat er iets gebeuren, ja, want Japan is afgelachtig. Er staan drie honden vol en er worden twee gescoord. Het, het gaat hier onzeggend hard, want de staat nou ineens met 10 test voor. Maar ik wil nog even iets vertellen namelijk dat in de eerste helft van de achtste ening, dat is even kijken, de aangewezen slagman van uh, Amerika. En dat is uh, Jared Walmert. Die sloeg er ook weer over die hele oude muur van 3,5 meter heen. En toen was het 1, 7, 6 En nu is Japan weer hè, behoorlijk bezig. Want er is pas één man uit. En ze hebben nu al drie punten gevoerd. En de, even kijken. Honk 1 en 2 zijn bezet. Dus Japan had behoorlijk onderzoek ook weer een nieuwe pitcher erop uh, Japan moet de, die, die 2-0 zien te maken op een hele snelle manier. Zo zelf mogelijk. We hebben ze nog in die negenwening nog een kans om uh, eventueel... Ja, het zijn nu natuurlijk wel vier punten. Dat is nog een hoop hoor. Maar goed, uh, Niks is onmogelijk. Het is pas onmogelijk mogelijk als de laatste man uit is, dan is het de, de einde oefening. Als Japan uh, in die uh, nee, laat ik het zeggen. Als Amerika niet meer kan scoren in die eerste helft van de wedstrijd afgelopen. Dan wordt Japan een derde van dit toernooi en Amerika vierde. Want het is eigenlijk de enige wedstrijd die om nog een plaatsing gaat. Dit is om de derde en de vierde plaats. De nummer de, de, de, de laatste is al bekend. En de nummer 1 is bekend, uh, 2 is ook al bekend, dat is namelijk de dag geworden. Dus deze weg gaat nog op de derde plaats, en dat is natuurlijk altijd nog een eervolle plaats, want dan kom je toch op het rapport te staan. Goed, 3 uh, wijd is het nu, en even kijken, er is uh, een gestolen honk van 1 naar 2. 3 uh, wijd voor, even kijken wie staat er nu in de slot, kan je zien, hij staat achter de scheidsrechter, de op dit moment. Dus ik kan het niet zien. Ze hebben allemaal een hele mooie tik door het midden heen. Is in de uitgelegd dit. En dat was de nummer 1. En er komen weer twee man binnen. schitterend spel hier van Japan. Goed geluid door de Japanners dat het zal het het geworden is. Dat zal zo vast zit een omslag twee man binnen en dat betekent dat er eigenlijk een luxe ding nog gespeeld is. Ik kan me niet voorstellen dat Amerika in die eerste helft van die in negende inning uh, als het zo blijft uh, nog even is twee eh uh, zes, kan goed. Ja, dan zei wel. dat we al, de beste is gezegd als laatst, maar niet. het is we gaan nog even vrolijk twee doen. dit is nog steeds maar één uit hier bij Japan. Uh, dat was hier een eerste omslag voor Morita. Dat is, uh, even kijken, de nummer 24. Uh, dat is een ingevallen uh, speler. Ik kan op dit moment niet zeggen dat het plaats hier in veld staat. Maar hij staat in ieder geval wel in het uh, slagperk. Hij heeft nu één slag uh, en één wijd gekregen. Dan komt de derde bal van de nieuwe pitcher van Amerika. ...zijntje van de catcher van de en hij slaat weer. Het is weer meer een misslag, het is uh, één wijze, twee slag... Uh, ...Murata, Murata moet ik zeggen. Oké, okay, Murata. En eh... Uh... En er, er, er gebeurt niet één kant in de stadion, maar dat is altijd het geval. De hond er is ontzettend gezellig. En dat is die de derde slag. Er gaat tussen de korte stop en de derde hond bij. En er wordt weer een hond van gegeven. <coughs> Voor de wandelkleinsels hadden twee zijn voor ze deed. Er is steeds maar één uit. Ja, ik kan wel blijven praten, maar ik hoop dat we met een minuut of 20 nog even terug kunnen komen. Misschien een half uurtje. Dan kan ik nog even praten over deze ontzettend interessante wedstrijd. just not care With your stupid stressed up Know. We got it all back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 Daar de Science industrie van uh, We Cook we Fire. En dat ze met uh, vuur hadden gekookt, dat uh, he hebben ze hier binnen uh, Zandvoort wel geweten. Bij de studio hier van ZFM Zandvoort. Want daar waren ze een aantal weken geleden terug. En we gaan naar het uh, honkballen terug. Daar waar Joop van is. De wedstrijd tussen de Amerikanen en de Japanners aan het volgen is, Joop. Ja, ja. Waar uh, zo we ineens de is afgelopen? We gingen eruit bij 12-6 en er was nog maar één man uit. Ik zeg nou ja, dat doen hem wel even. Maar Japan ging door met scoren. Het werd 15-6. Het werd 16-6 en als er 10 punten verschil op het scorebord staat, dan is de wedstrijd gewoon afgelopen. En dat gebeurde in die achtste inning, in de in de tweede helft van de 8 inning. Amerika krijgt hier een geweldig broek van een ontzettend sterk lopend en slaan Japan, Japan wordt derde. En vlak uh, van drie uur gaan we naar Nederland kijken. Dankjewel Joop uh, voor uh, het uh, vertellen van uh, het uh, verhaal van uh, dit moment. Uh, ik ga ook even door weer uh, met het uh, programma want uh, er was nog iets wat ik uh, moest voorbereiden. En uh, dat heb ik inmiddels wel gedaan. Uh, want het is inmiddels alweer het halve uur wat uh, hier uh, bij de Zomerse Zondag op ZFM aan het uh, plaatsvinden is. Namelijk uh, weer een dance -classiker. En dat is uit Engeland dit keer. En ze maken een beetje uh, zoals dat de Engelse omschrijven. Urban Contemporary Hits. Zo wordt het uh, omschreven. Het trio is gevormd in 1980. Begon onder de naam The Real Thing. Ja, daar begon het uh, onder andere mee. En het materiaal werd uh, geschreven door Chris en Eddie Amul. Wie waren dat? Uh, het waren onder andere ook... Uh, uh, Carl McIntosh en Steve Nicol. Hij is een van de, de oprichters van deze... Ja, min of meer soul, urban, R&B band uit Engeland. En de vocaliste was Jane Eugene. Zij uh, maakte daar uh, min of meer haar handelsmerk uh, van. Hele leuke hits hadden ze in uh, bijvoorbeeld 1984. Uh, dat was een uh, nummer... Um Hanging on the String, tenminste uit 1985, ik moet het goed zeggen. En daarna hadden ze een hele mooie gemaakt met het album Zagora. En daar gaat het nummer ook even van gedraaid worden. En dat is dit mooie nummer: Slowdown van Ends in een lange vorm, uit 1986. versie natuurlijk. Hè. Lose Hands en slowdown van een vermaard album uit 86. Zagora. Daar uit dat album werd deze single van afgehaald, gehaald. Tenminste ook dit uh, nummer. Leuk is ook uh, om te vermelden dat ze hun, uh, ja, hun werk uitbrachten op het Virgin label. En ja, de baas is vandaag uh, jarig uh, van datzelfde uh label. Uh, wat ik ook nog uh, opgedoken heb uit uh, een van mijn hitarchieven is uh, dit nummer. We kennen hem allemaal van Axel F. Maar hij heeft ook nog eens uh, iets anders uh, gemaakt. Namelijk een speelfilmmateriaal. Uh, uh, soundtrack materiaal bij de film Fletch. Met daarin de hoofdrol van Chevy Chase. Hier is Harold der Wat ik al zei, het uh, is uh, ook in dit uh, gedeelte van, uh, van deze zomerse de zondag op CFM... Met ...een beetje het domein van de singer-songwriters. Uh, dit uh, was van uh, Hotel Wazinski. Alex van Heemskerk en Frauke van S uh, vormen dit uh, tweetal. En de Dice hoorde je net. Ik zei al, we hebben een uh, centraal uh, een, een EP'tje uitgezocht. Uh, uh, komt uit de buurt, net zoals die andere uh, tweetal uh, wat ik net heb uh, gedraaid. Want uh, Gangster is vandaag even in deze uh, zomerse zondag de, ja, min of meer de rode draad in het hele verhaal. We hadden net uh, Get Your Guns Out, nu even een wat ander uh, nummer. Wel stevig, dus ook hier voor echte Biggles. Give it away van Gangster. Personality. I'm staring in the mirror, checking you out with me. It's not even that I chose you. It's when you're gone, I wanna sleep. You're the first is actually interesting to me. Well, I know that you don't need me, but I'd love to pretend. Imagining our history is making our amends. 'Cause I'm missing your pickup lines, acting like you can flirt haven't seen your blue eyes and it's so much worse without them now babe what changed what about love what about fate what about i know it's not too late cause we belong together Starting confrontation will truly prove I'm right and I'm putting out my effort, showing all my great sights, thinking this will help us. Dat is Vijf minuten voor twee bij ZFM Zandvoort op de zondag, 18 juli. Kijk ook nog even naar een stukje beelden op de tv. Zie ik iemand in het geel voorbij rijden, dat is meneer Slek. En ik weet niet of meneer Slek in een goede doen is. Maar zo te zien hebben ze een tien minuten achterstand... op waarschijnlijk ergens een groep wat vooruit aan het fietsen is. We gaan natuurlijk straks later in deze uitzending ook weer aandacht besteden... aan het honkballen, want dat gaat gewoon nog door... Japan is uh, dus uh, derde geworden. En uh, als het goed is, kijk nou, er wordt gewoon gebeld. Maar uh, dat laat ik even voor wat het is. Ik ben met een uitzending bezig. Dus uh, we hebben nog uh, zo uh, vier minuten voor twee. Uh, hebben, uh, we hebben nog vier minuten te gaan. Tot aan het nieuws van twee uur. We hebben er nog eentje klaarstaan. En dat is deze. The Promise You Made van Go Robin. Tot aan het nieuws van twee uur.